Jennifer Ockeloen met het NOS Journaal. Het aantal meldingen van meningokokken op de universiteit van Kent in Groot-Brittannië is gestegen naar 34. Elf van de gevallen worden nog onderzocht. Twee jongeren van 18 en 21 jaar zijn overleden aan een hersenvliesontsteking die door de meningokokkenbacterie wordt veroorzaakt. De uitbraak wordt gelinkt aan een nachtclub in Canterbury. Op woensdag is het ministerie van Volksgezondheid in Groot-Brittannië begonnen met een vaccinatieprogramma voor studenten van de Universiteit van Kent. En ook hebben meer dan 11.000 mensen preventief antibiotica gekregen. Het Verenigd Koninkrijk veroordeelt de Iraanse roekeloze aanvallen, zoals het VK ze noemt. De verklaring komt nadat Iran twee raketten had afgevuurd... richting de Brits-Amerikaanse militaire basis op het eiland Diego Garcia in de Indische Oceaan. De raketten bereikten het eiland uiteindelijk niet. Zeeland wil harde eisen stellen aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales...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 De wielerklassieke Milaan-San Remo bij de vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. In een eindsprint met vijf rensters was de Belgische de snelste. De Nederlandse Puk Pieterste eindigde als vierde. Lorena Wiebes, die de race vorig jaar won, werd zesde. Het weer op veel plaatsen volop zon. In het binnenland ook wat stapelwolken. Het is 9 tot 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 zijn uh, race rijdt deze middag. Nou, letterlijk, nu komen ze over de finish en hij is afgevlagd als... Eerste. Jeet. Jeet. Jeet. Eerste. Ja. Ja. Eerste. Mag met het team. Met uh, Junker, De La Cunon en Auer hebben ze de vier uur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 Geen negen antwoord, om het ja. even politiek correct te zeggen. Dus het is heel, het is heel simpel. Hè? Of ze meisje opgelucht is, weet ik niet. Hoor. volgens mij gaat hij er gewoon eentje extra doen dan. Ja, ja, ja. Het hele verhaal. Dus uh, hij heeft dan wel inderdaad uh, dat hij zegt... van uh, twee, twee kampries die wegvallen, een hele april hebben ze natuurlijk allemaal vrij. Uh, maar ja, uh, Max je zit het alweer in te vullen met allemaal wedstrijdjes hier en daar.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 Race ...terug op de kalender te hebben. Hmm. Um, maar er worden meerdere keren per jaar... ...inderdaad, lange afstandsracers verreden hier. Ja. Maar, we we uh, hebben uh, zelfs in het verleden... Uh, ja. uh, ...ook door een DT uh, georganiseerd. Een wedstrijd, een uh, wedstrijd ...op Assen. En dan de volgende dag gelijk door naar nee, het was, Ja, was het, uh, uh, het werd de 24 uur van Nederland genoemd. En dat was 12 uur op Assen.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 Uh, het is een aantal jaren geleden gebeurd. Twee keer, dus, uh, wel, geloof ik. Of één dus, of twee keer. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, dus, oh, okay. uh, maar het, het zou me niet verwazen als dat nog een keertje terugkomt. Zou, zou, uh, Jelle, zou Zandvoort uh, een 24 uur wedstrijd kunnen hebben? Nee, pas niet binnen de omgevingsvergunning. Dus de antwoord is nee. Oh, dat is heel kort. Nou, <laughs> ja. Ja. Ik heb ze wel eens langer gehad, maar ze is heel ja. korter natuurlijk. Ik, ja. ik had nee. het wel een beetje verwacht in antwoord. Ja. Maar, maar ja, we, we hebben dadelijk drie dagen. Maak je er twee dagen van, heb je een 24 uur nee. Ja, maar. ik vind het heel creatief bedacht inderdaad. Maar, uh, maar deze gaat niet gebeuren. Nou, nee. helaas, maar niet. ja, dat geldt niet voor de collega's van, van Assen ook. Dat die ook geen 24 uur race. Uh, Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja, name ja, ja, ja. Ja. die twee keer twaalf.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 geloof ik, een bepaalde tijd dat je van, de, dan van het ene circuit naar het andere circuit, een rijtijd, ja. uh, ging je dat overschrijden. kreeg je er ook weer straf voor, toestand, dat soort dingen. Klopt. Dus je moest geen files tegenkomen. helemaal oh, dat was allemaal onderdeel van het... Ja, was allemaal onderdeel van het uh, ja. verhaal. was goed overal nagedacht. Want iedereen zei okay. van, ja, weet je, ik ga lekker naar huis toe, morgen moet ik weer zijn. Ik ga die auto helemaal ja. opnieuw opbouwen en klaar. De, de, de huizen werden werd werd verzegeld. De, ja. brandstof, uh, de brandstofdopjes werden verzegeld. Dus, ja, uh, ja dat, uh, dat hadden ze echt keurig voor elkaar ja. Dus dat was. eigenlijk een unieke samenwerking tussen circuit Zandvoort en Assen? Het is eigenlijk een organisator die het organiseert. Dus het is niet een samenwerking tussen twee circuits. Het is een organisator die één volledig wedstrijdweekend organiseert op twee circuits. Want hoe is de relatie met Assen? Goed, zeker, ja. Wij hebben natuurlijk jarenlang nu de Formule 1. Sinds mensenheugens heeft Assen natuurlijk de TT. En die relatie is hartstikke goed. Ja, ja, ja. Ja.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 Maar als ik zie wat jongens ja. lopen, doe het alsjeblieft niet. Ja. Dat gaat helemaal nergens over. Ja, ja, dat is inderdaad allemaal uh, bijkomende schade natuurlijk. Ja, ja dat, uh, dat is niet makkelijk. Om nee. daar een, een, een programma omheen te maken. Uh, wat ook stand houdt op het moment dat de vrachtauto... Uh, op volle snelheid per ongeluk een vangrail doorboort. Wij ja. het, uh, uh, we hebben het op Manjacour meegemaakt. Dat we in, uh, ook, uh, dat daar vrachtwagen zijn terwijl wij met onze sere reden. Ja jongens, zo'n baan is zo verwoest na afloop. Ja? Uh, de, met gewoon veel grind op de banen en andere dingen, o, oliespoor. Die vrachtwagens ja. kunnen echt een beetje olie kwijt. Ah, dat je daar gewoon helemaal niet meer bij wil zijn. Laat lekker die vrachtwagens lekker rommelen, lekker maar je wil daarna niet met zo'n toerwagen de baan op, want dat is echt heel verschrikkelijk. Dus die combinatie, dat is buitengewoon ongelukkig.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 Ja, en als je er heel veel moeite mee hebt, heb je geen talent. Dus dat is heel simpel. Ik heb het nog niet geprobeerd. <laughs> maar Rendo, heb jij die kombochten? Wat is jouw ervaring dan als je zo'n kombocht ingaat? Het ligt een beetje aan wat voor auto. Oh. Uh, uh, het is eigenlijk wel zo dat de kombochten op toon Ik wel weer. de auto's waar ik in rijd, de Formule 3, uh, de Tourwagen gewoon... dat die eigenlijk gewoon vol gas is geworden. En uh, vroeger was het uh, eigenlijk met mijn, uh, met mijn Renault Pien was ook Bos Auto vol gas. Daar ging je gewoon vol gas doorheen. Maar met de Formule 3... Dat was geen volgast. Dan ging je er volgast doorheen... en zet je het heel rechtstuk. Dat gaan we niet meer doen. Want? Nou ja, dat je dan toch wel... gewoon een paar metertjes tekort komt aan het eind van de baan. En, <laughs> en, en ook talent, zeg maar. Heel simpel. Maar dan zet je wel... met de hartslag 180 zet je op het rechtstuk... en dan de volgende ronde gaan we die niet meer volgast nemen. <laughs> uh, nu is het ook gewoon met de Formule 3... gewoon volgast. Maar, maar die... geeft zo'n combo niet... zo'n zo speciaal gevoel in je, in je buik, eigenlijk? Nou, maar dat geeft een hele circuitstand. <laughs> ja. uh, uh, uh, uh, het is heel simpel. Als jij uh, gewoon een in gaat, dat geeft meer gevoel.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 Zo verkloten? Dat is ja. Nou, dat horen we zo ja. meteen wel. Uh, hoe je dat uh, kan verkloten. Ja. Want we gaan eerst zo dadelijk uh, naar het voetbal. Dankjewel mm. voor uh, dit moment. En uiteraard zometeen meer uh, autosport. Maar er is wel het een en ander gebeurd daar in Den Helder. Dus vandaar dat ik uh, daar ook even tijd voor uh, vrij wil maken. Gaan we naar Piet Pijper? toe na, doen we naar deze single van uh, Soul to Soul en Cadd alive. This is a good life. Now what's the meaning of the line? Tell me. Well, it's like dreaming of the goal?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 Bereikte een speler die zat in een positie en die scoorde 2-1. Onze grensrechter bleef Marcel van der Burg, die stadsvader van een van de spelers, die heel consciëntieus vlacht. En die bleef maar vlaggen. En die was ook van mening dat het buitenspel was, maar de scheidsrechter was niet te vermurwen. En zo was het na ongeveer 25 minuten in de tweede helft: 2-1 voor HCSC. De mouwen werden opgestoken, er werden wat wissels toegepast, wat jonge spelers Sino Pichel sum van Galen erin en ook Noël van Bolani zaten in het veld, inmiddels. En dat resulteerde na ongeveer 30, 35 minuten in een doorbraak waar een speler van Zandvoort werd neergelegd. En de scheidsrechter was ook nu wel resoluut en gaf een strafschop aan SV Zandvoort. Nigel Berghond, de oudste speler van ons, niet de oudste speler, maar wel de oudste, het vader-speler, aanvoerder, die nam dit klusje op zich en die scoorde beheerst de 2-2. Inmiddels uh, hebben we nog een minuutje of 7-8 te gaan met de stand 2-2. Dus we zitten niet op police, we zitten op gelijkspel. En uh, laten we hopen dat we dit kunnen vaststaan of mogelijk dat er in het slotfase nog een andere verrassing. Niet op laten we daarop hopen. Zeker weten, mocht dat er zo zijn, hoor het uh, van je Piet, dankjewel. Hè. Inderdaad, dan kom ik gauw weer binnen. Oké, okay, doeg. Doei. Doei. Ja, nou, 2-2 dus Benno. Nou, nou, in ieder geval één puntje daar ja, ja, eh, tot ja, nu toe. Ja. In Den Helder behaalt. Eindelijk weer een punt, zou ik bijna zeggen. Ja, ja, precies. Maar het is weer even geleden. Ja, nee, ja, normaal gesproken zouden we Rendel uh, Losen uh, bellen. Maar hij zit tegenover ons en naast Echt, jou. Ja, al één uh, hele lange pit-report hebben we eigenlijk vandaag, hè? Ja, geweldig, hè? Ja, mooi, hè? Ja, Heb je plat, mooi he? voor elkaar gekregen. Nou ja, hier zit die, die hier naast me zit, uh, Benno heeft dat allemaal gedaan. Ja, normaal gesproken praten we ook zo uh, 20, 25 minuten uh, telefonisch, maar uh, dit kan ook natuurlijk. De, uh, ja, en makkelijk. hè. we kunnen elkaar gewoon even lekker aankijken. Ja, ja, precies.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 Ja, euro 95 zie je eigenlijk uh, niet in, uh, in autosport. Dus het is dus of euro 98 wat je bij een commerciële pomp uh, uh, gewoon ja. kunt halen in het dorp of langs de snelweg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 Om rijders te overtuigen dat hun motortje niet kapot gaat bij ja, synthetische brandstof. Ja. Dat is nog wel een dingetje. Want die zeggen, ja, ja jonge Rendel, ik rijd met dit motortje rijk al twintig jaar op uh, die 98 of, of die 102. Hij gaat niet stuk. Wat gaat die synthetische brandstof doen? Ja. Dus dat is om vooral de oude garde rijders te overtuigen. En ik kan niet gaan verplicht stellen. Dus, nee. dat, dat, omdat je natuurlijk uit heel Europa hebt. Dan, dan heb ik geen deelnemers meer. En dan kom ik met tien auto's naar de stad. Dat, dat, dat natuurlijk klinkt wel heel leuk. interessant. En een sponsor. En ja. iemand die broodstof... Nou, we hebben bijvoorbeeld een uh, bevriende, heel goede... ...bevriende uh, formuleklasse uit Duitsland. Uh, die hebben nu inderdaad voor hun wedstrijd... ...op de Bosch in Stork... Uh, ...krijgen alle rijden synthetische brandstof. En die gaan het eigenlijk min of meer verplicht stellen. Hmm. Alleen, ik uh, sprak gisteren... ...een van de rijden in Nederland, Patrick Andrisen... ...die Europees Formule 3 kampioen geworden is. En die zegt...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 Ik zou zeggen, van, laat hij het gewoon bewijzen. Oh, dat die, ja, maar de, eh, de, bewijzen. De, laat hij la, zelf een, een historisch autootje kopen en het daarin gooien. En dan, ja, maar uh, ja. geen, motor, geen motortje is hetzelfde. Geen oh. motor is hetzelfde. Uh, het is geen eenheidsworst en dat maakt het iets lastiger. Oké. Okay, nee. okay. dus, uh, en, en tussen bewijzen uh, met zijn motor. dan kan je zeggen, ja, je hebt er van alles aan gedaan. Je krijgt altijd oh, een hele ja, grote discussies ja, ja, erover. Ja, ja, ja, ja.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 Uh, we beginnen in Hockheim. dan gaan we daarna naar Spaar. Dan zitten we op de Nürnburgring. Oh, dat doet heel veel. Ja, we krijgen de, ja, wel zolder. Ja, ja,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 Dat is zo geweldig. Ik dat is er nog te denken dat zo'n zo merk van zo'n energiedrankje zo zwaar in. Uh, want is niet, ze zitten niet alleen in autosport, hè, ze zitten geloof ik ook in uh, in in jeppen, je hoe heet dat? Is, is, is, uh, dat veel met zo'n stok in het water en dan uh, ding, Daar zitten ze zelfs in. Kijk, uh, weet je, iemand in India heeft nog nooit van filjeppen gehoord, nee, maar die heeft, wel, die heeft wel van Red Bull en gehoord. En ik kom uit Heemstede. Ja, ja, bedoel maar. <laughs>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 Nee, ik krijg een hoofdpijn van als ik er eentje op heb. Dus jo, dat kan nu worden. Ja, eigenlijk hadden wij <laughs> moeten verzinnen natuurlijk, hè, zo'n drankje Benno. Ja, waarom? Nou ja, dan hadden we rijk geweest nu. Oh, ja. Had ja, nou ja, niet ja, ja, Had je nou niet achter die microfoon nou, gezeten? Had, dat, dat had rendel van een circuit gekregen. Circuit ja. ja. ja. ja. ja. nee, rendel? Ja. Moet het allemaal gewoon kunnen. Ja. Ja. Ja. trouwens, hè, bestaat trouwens, uh, er is een klein baantje, dat heet het uh, Lawson circuit in Japan. Ja, echt wel? Ja. En, oh. en dat heeft iedereen het Lawson circuit in Japan ja, het bestaat, want Lawson is een hele grote supermarktketen in, uh, in Japan. Ah. In Japan oh. En die hebben een eigen circuitje. Oh, wat dus, uh, nou, ja. Ja, weet je, dus ik heb al zo'n wist ik ik heb een eigen museum in Los Angeles, het Loser Museum, en ook nog een eigen baan. Ja, weet je nou, ik ben toch een gelukkig man. En een neefje neef in de Formule 1, toch? Dus, uh... Ja, en een neefje in de Formule 1, die uh, ja, ja. er wel meer gas moet geven, ja, ja. maar het is wel een neefje in de Formule 1. Je had dat trouwens over het museum, je hebt nog een nieuwtje over het museum. Ja, we ja, hebben nog even over museum. Naar, naar, de, naar de volgende plaat ook. doen. we. Oh, oh, Oké, okay, ja, ja, ik ben wel heel benieuwd. Nou. Mooie cliffhanger dit. Uh, <laughs> Gewoon uh, lekker blijven luisteren. Okay. Ja, en dan is de plaat afgelopen. Ja. In één keer hoorde je dat ook? Ja, tot zo'n mensen dat niet even aankondigd. Ja, nee. Van is... ik, ik stop er zo meteen ja, mee, ja. weet je wel? Nee. Helemaal, helemaal niks, Rendel. Ja, dan nou, dan nou, gewoon wat mee. Wat moeten we ermee? Je, ja. was, nou, je reageerde wel heel uh, alert. Uh, ja, toch? Ja. Wat's hij, hij, hij was onsnel, dacht snel. Ja, hij reed snel, uh, ongelooflijk. <laughs> hij zou moeten gaan racen. Hé, hey, hey, ja, wat een uh, cliffhanger uh, zo voor mm. deze.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 ook Teams in de meteen. daar staat ook Richard Miel heel mooi op het vleugeltje. Uh, hij heeft die een gigantische, maar ook gigantische collectie met historische raceauto's bij elkaar verzameld. Okay. Uh, waaronder een gigantisch grote Le Mans collectie uh, van uh, matra's. Dus allemaal auto's die ook de, matra, uh, de matra's... die de 24 uur van Le Mans gewonnen hebben. Maar ook heel veel in Tour gebied Formule 1-gebied. Uh, maar elke tak van Autosport heeft die auto's verzameld. Hij staat elk jaar op de retromobil met een aantal van die auto's. En dan komen er altijd weer auto's tevoorschijn. Dan denk je, waar heb je die in hemelsnaam vandaag gehaald? Ja. Nou,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 Gigantisch uitgebreid, daar zijn ze druk mee bezig. En dan komt een heel groot gedeelte komt van zijn collectie, komt daar te staan. En het zijn er zoveel dat ze daar eh, elke drie maanden een wisselende collectie van gemaakt hebben. Ja, je niet. Dus eh, dat, dat wordt wel een item dat je gewoon eh, vier keer per jaar allemaal moet. Ja. <laughs> dat is wel een dingetje, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dus, eh, ja, en dat vind ik dan wel weer goed. Want ja.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 Hoe dus zit het in Nederland eigenlijk met het, het, het tentoonstellen van uh, raceauto's? Uh, ik had ze vroeger in opstaan, was de mooiste tentoonstelling. Ja. Schaal die... 1 op 18. Maar, ja, nee, nee, 1 op, ja. op 1. Ook. Ja, ook, ja. ja, ook een 1 op 18. Maar dat is voorbij. Uh, ja, jongens, uh, we hebben bijna geen. Lauwman, we hebben Lauwman. en daar staan al dezelfde auto's, al die, uh, denk ik al tien jaar. Ja, soms hebben ze natuurlijk wel een wisselende ja. expositie. Ze hadden laatst uh, van, Amersfoort, uh, van de 3, Amersfoort. Oh ja, ze ze gehad voor een paar weken.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 blijft aan staan, heb je een prachtig museum. En dan zeggen we wegwezen. Het is een optie. Heel de oplossingsgericht, denk je. Goed om te horen. Nou ja, de locatie van uh, Casino natuurlijk in Zandvoort. Ja. Het, hoeft, het hoeft natuurlijk zo'n autosportmuseum niet per se op het circuit te zijn. Natuurlijk. In het hartje van het dorp uh, ja. zou natuurlijk ook prachtig kunnen ja, zijn. Ja, ja. We hebben eerst nog wat uh, dinosaurussen daar uh, ja. op expositie. Wel. Ja, wel. wie weet... Ja, hard... en, en het Dolfinarium, bestaat dat nog? Ja, die bestaat nog. Dat is ook een beetje een hot item. Eh, Rob is even afgeleid. Maar eh, dat Dolfinarium, eh, Rob... Hoe is... Ja. Hoe is... Dat staat geloof ik ook op... Dat willen ze afbreken? Ja, dat of... moeten ze afbreken. Ja, zijn moet... Ze zijn nu verplicht ja. Van, ja. van de rechter. Ja. En uh, ja, Palace Hotel, die was eigenaar van het Dolfinarium. Ja. En die moet het bouw klaar, moet die de grond gaan opleveren. Ja.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 Ik um, Moet nog even kijken waar precies. Maar <laughs> de Komt evenementen. Goed. Welk evenement, Reynolds, spreekt jou het meeste uit aan... wat er uh, dit uh, seizoen gaat komen hier op Zandvoort? Nou ja, als historische man natuurlijk de historische Camry van Zandvoort. Ja. Dat is, uh, dat is uh, zo in de loop van het jaren zo'n mooi evenement geworden... Ja, gewoon geweldig. Weet je. En de sfeer die er hangt op het paddock. Alles is heel erg moedelijk. Nou, Dan gaan een heel <tip> veel mensen zeggen: de campri Prix. Nou, ik heb geen kaartje, dus, uh, Grand Prix. Uh, nee, dat, dat, dat, dat trekt me.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 Nou ja, dat is eigenlijk ook een heel bijzonder evenementje. Dus ook twee, twee, drie dagen. Dat is, Zeker, uh... ja. Dat is, uh, er zit geen uh, sportief component in. Maar het is een manier waarop uh, mensen kunnen kennis maken... met elektrische uh, mobiliteit. In de breedste zin van het woord. Uh, op de baan, maar ook naast de baan. Uh, en Maarten heeft inderdaad al een aantal jaren... Heeft een fantastische programma opgezet. Uh, het contract met Suzuki circuit is ook verlengd voor meerdere jaren. Omdat het een succesformule is die voor beide partijen heel goed werkt. En voor Circuit Zandvoort. Maar ook voor de EV Experience. En uh, hij krijgt...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 De gedachte van, nou, het zijn eigenlijk gewoon... een uur lang is het gewoon kwalificatierondjes rijden. Als je gewoon ja. niet mee dan komt die feite op neer. Ja, het Geweldig. is echt Deurklink ja, ja. tegen deurklink. En dat is, ja, is waar. Ja, Kijk daar over. voor over. Ja, deurklink, nou. tegen deurklink. Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja. Rob, laatste woord voor jou. Ja, nou ja, dank jullie wel voor de komst. Rendel, een hele lange pit Reports. Geweldig. En Jelle, de nieuwe man van het circuit. Zullen we maar zeggen.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 Wat is uh, een, een muzikaal, de uitsmijter? Wie gaat het uh, volkslied uh, zingen? Oh, dat zijn allemaal geheimen die nog niet prijsgegeven mogen worden. Dus nog even geduld, jongen. <lacht> nog even geduld. Nou, <lacht> daar kunnen we het dan weer mee doen. Z zou Benno? ik het gaan doen, Benno? <lacht> nou, doe maar niet. <lacht> nou, er nee, we zijn, we zijn wel tribunes leeg daarna. Weet je wat je wel kunt doen, Renald? De, de finishvlag uh, natuurlijk. Ja. Uh, nee, nee, nee, de nee, nee, nee, nee, nee. Daar zullen we wel heel veel, dat wil iedereen. Maar ik vind eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Er is maar één iemand.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 Ja, dat vind ik ook. En Dat moeten ze intern maar lekker oplossen. Oh ja, het is maar ik vind wel dat, uh, dat hij gewoon de enige is. En dan kan je nog zo'n beroemdheid zijn, want niemand kent Erik Beiers. Uh, dus zo wilde hij het ook graag hebben. Zo wil hij het ook heel erg graag hebben. Maar eigenlijk is het de enige die het mag voor mij. Ja. En dat als Zandvoort bij de, bij de Grand Prix op Zandvoort. Ja. Ik vind het een ja. mooie gedachte. Ja. Ja, dus, Maandagochtend op de kantine -tapel. Ja, ja dit idee. Zeg maar hem. dat Rendold gezegd heeft tegen Erik. <laughs> en, uh, en dat ze naar mij moeten luisteren. <laughs> gooi het in de koffie, Zo, Ja, leuk. Nou.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 nieuws uit Zandvoort en Omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM met het nieuws van 5 uur. Jennifer